Masjonet, voorstel vreemd geld, onder leiding van niet Goedemorgen, meneer. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Uh, met vreemd geld. Vreemd geld? We hebben geen vreemd geld. Wel buitenlands geld. Eh, uh, oh sorry. Uh, nou, wat doen wij dan met buitenlands geld? Uh, wat van buitenlands geld? Engels geld. Engels geld. Honderd Engelse ponden. Honderd Engelse ponden. Eh, uh, even naar de koers kijken hoor. Mm, u heeft geluk. Drie gulden negen. Even kijken hoor, 3 gewoon bij 100 is 390 gulden plus 30 313 gulden 50 alsjeblieft. Bent u, daar, u, bent u het daarmee eens? Ja. Um, wilt u dat um, op uw rekening uh, van uw rekening af uh, Ja. Uh, uh, wat is uw rekeningnummer? Uh, 25, 45, 45 301. Eh, 301. Uh, ja. Uh, nou, dan krijg je voor mij hier. Hieronder het ergens van. Dank u wel. Nog een fijne dag verder. Nou. Ja. Dag. politie zei. Ja, met scredilionet. Wat moet ik voor u doen, mevrouw? Nou, ik was net in de kluis en ik hoorde heel vreemd geluid, ja. Eng, ja, ja. Heel apart geluid. Ja, misschien kwam dat door de waterleiding, mevrouw. Ik weet niet precies. Nee, uh, het was een soort scheppen in de grond. Ja, een graven. Ik weet het niet. graven, ja. Maar goed, ik zou zo lang komen, mevrouw, om te bekijken. Dank u wel, hoor. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, agent. Bent u er al? Oh ja, weet je, een agent is heel erg snel. Weet je nog niet? Oh, dank u wel. Um, maar uh, komt u dan even mee naar de kluis? Waar is de kluis? Die is beneden, zoals in elke bank. Komt u maar even mee? Oké, okay, dan zal ik komen. dat ik het hier hoorde. Zullen we even luisteren? Ja, doe maar. Ik hoor niks. Moet u nog eens goed luisteren? Niks. Nee, nu hoor ik het ook niet. Maar ik hoor het vermogen. Echt. Het was zo'n eng geluisterd schrippen. Ja, het was heel eng. Dat gebeurt er vaak bij een agent als een... Uh... Als een agent komt, dan hoort hij niks. Het is echt zo. Wat moeten we er nu aan doen? Oh, wat voor oplossing zullen we... Oh ja, ik weet het. Als u dat weer hoort, mevrouw... ...neemt u dat op een cassette record, dan kan ik het horen. Ja, dat is een goed idee. Ja, dat weet ik ook. Vind ik ook. Anders kom ik weer voor niks. Nou, nu is mijn gezetrecorder er. Nu maar hopen dat ik iets hoor. Hé, hey, ik hoor het. het snel aanzetten. Ik kan ik tenminste tegen de agent zeggen dat ik iets heb gehoord. Nou, nu weet ik genoeg. Mam. Ja, hier ja nou, Je komt tegen de muur aan. Ja. Zorgen het. Kom, Pas Pasloop, joh. Ja, dat is de muur niet, joh. Zorgen het bij de bank. Doe het zelf dan. Vrek. hebt gelijk, geloof ik. We moeten stoppen. Dan moeten we stoppen. We kunnen niet overdag met die nee. lage... Straks zijn we betrokken, man. Straks zijn we betrok. Ophouden dan. Weet je wat ik moet doen? Nou? Ik moet eerst naar die bank toe kijken waar ja. we aankomen. Laten we dat eerst doen, want anders dan, uh, zitten we zo midden in de kluis te graven. Maar we moeten een stuk muur hebben. Oh, kijk, waar, waar het kan. Oké, okay, dat gaan we eerst doen. Dan ga ik morgen ja. naar die bank toe. Ja. Zo, ik geloof nummer 35. Even kijken. Uh, ja. ja. Gaan we? Dikke deuren, mevrouw. Uh, nou ja, je kent de juwelen van mijn moeder wel in. Ja, dat moeten ook wel. Ja. Moeten wel dikke deuren zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja, het moet veilig zijn. Hè. Dat begrijp ja. ik allemaal. Nou, we stappen het even in. En pakkeer, dicht die handen. En dan kan ik dat sleuteltje ook begrijpen, Ja, want ja. de bank heeft ook een sleuteltje. Ja, ja. En dat uh, moet samenwerken geloof ja. ik. Twee sleuteltjes moeten gebruikt worden. Ja, Bij, ja. En een van mij. En één van u, zou ik maar zeggen. Ja wat ik vragen wou, die leiding daar wat dient die eigenlijk voor, wat typisch, zo'n leiding in zo'n zeef, in zo'n kluis oh, of uh, gas of water ofzo, dat weet ik echt niet uh. maar uh, waarom vraagt u dat eigenlijk nou ja, gewoon nieuwsgierigheid hè? dat is uh, jammer vak, zal ik maar zeggen oh, nou, verder niks hoor nee, nee. oké, okay, dus dit geval hou ik, en dan uh, is het wel voor elkaar hè? ja, nou zover bedankt dan ja, graag gedaan Zo, nu zou ik eens laten horen wat ik heb opgenomen. Lijkt echt opgraven. Ja, inderdaad. Het lijkt wel een beetje op graven, maar uh, wat gebeurt het eigenlijk? Wat gebeurt die graaf eigenlijk? Ja, dat dus weet ik niet waar het gebeurt, maar uh, net toen kwam er een man. En die uh, had juwelen van zijn moeder en die wilde die graag in een kluisje stoppen, je weet wel, van die kleine uh, kluisjes. En uh, maar hij had ge geen rekening. En toen, uh, ja, toen zijn we naar beneden gegaan, toen hebben we dat gedaan. En toen vroeg hij over een leiding. Zo, dat is een beetje raar. Ja. Um, maar kunnen we die, die kluis niet uh, openmaken? Ja, in geval van nood kan het wel, maar het mag eigenlijk niet. Van welke nummer heeft hij uh, gevraagd eigenlijk? Nummer 35. Oh. Ik zou graag in die 7 willen kijken, want volgens mij heeft hij geen uh, juwelen ingedaan. Volgens mij iets grappig. Nou, dat moet we. maar, ja. Uh, ik zou graag dat hij dus leuk, die... die die zeven voor mijn opa willen doen. Goed dan. Even. Dat zijn gewoon de kieselteentjes. Oh. Hè? Helemaal geen juwelen. Zo, dat is verdacht. <tied> Zijn. Ik ben er binnen geweest. Ja, hoe was het? Ja, er was een waterleiding en die kwam precies ja. naast die, kluis kwam die uit En daar moeten we dat, dat gat maken. Ja, dan moeten we wel oppassen, hè? Maar nou kan het wel, joh. Hoe laat is Midden in de nacht. Hoe laat is het precies? Het is drie uur. Oh ja, dan is iedereen op een hoor. Ja. Wie doet het gat, Boris? Maak jij dat? Ja, dat doe ik. Moet je die boor hebben? wat ik hem je aangeven? Uh, ja, mag ik de boor? Ja, even rustig, rustig. Het is mijn geleerde ding, jongen. Ah, ik kan het naast niet langs mijn pins krijgen. Ja, hier is. Het. Zo, en nou. dan naast, vlak naast die lijn. Maar die lijn die niet raken, hè? Ja. Dan gaat hij dan? Ja. Oh, het is wel goed hoor. Ja, is het een beetje ruim? Kan je er een beetje door dan gaat... No, dat gaat. gat? Ja, het gaat wel. Aardig. Kom. Ik, ik kom maar even terug, want ik heb net uh, het koffiezetapparaat aangezet. Ik heb eerst een kopje bakje koffie. Ja, ik, ja, ik heb nog een tijdje voor een bakje koffie. koffie. Ja, kom jongen, zonder koffie kan ik niet leven, dat weet je. Hè? Ja, nou, ja, nou, we zijn ja, er allemaal bezig. Gaat ja, dan ja, ga dan door. Ja, gaat dan door, man. Het is dus pas drie uur, dat is toch geen probleem. Vijf over drie, dat ken nog wel even hoor. Maakt niet zo zenuwachtig. Nou, ik heb niet gezegd, Wat ik je, hoor. Dat komt Dat het. Wat is er gebeurd? Gisteren was het er nog? Wie is zeist? Ja, maar ik krijg Alweer? Zijn ze weer aan het graven? Nee, nu is het geen grapje. Ze hebben ingebroken in de kluis. Alles is weg. Oh, rustig maar, mevrouw. We komen zo naar toe. Ja. Morgen, Josie. Morgen, Jean. Wat is er dan met jouw Ze hebben de kluis opengebroken. Alles is open. weg. Ja, hoe is morgen? mogelijk? Wat eng en een privé zichtbeld. Ja, net gedaan. Hoe is het eraan? Ja! Met dat leuke auto. Oh, wat ramen hier, mevrouw. U had gelijk dat ze hier gegraven hebben. Ja, ik ben erg geschrokken toen ik het zag. Wat, ze hebben nog een gaatje gemaakt, ook zie ik. Nee, het is niet leuk. Jean? Oh, ik wist niet dat je boos bent voor José. Ja, maar, meneer de agent, wat gaat u nu doen? Ik geef u een procesverwaren, meneer. Mee procesverbaal? U Nee, u gaat toch zeker aantekeningetjes maken en zo zo'n vingerafdrukken? Spannend, hoor. Ja, maar moet je er even niet mee. De agent is zo groot en sterk, die kan die dieven toch zo even vangen? Zou eens wezen. Snel de politie bellen. Polities reist? Ja, met José van Kredilionet. Ja, zegt u maar een vrouw. Nou, ik was uh, in de stad aan het uh, wandelen en ik ging naar CNA. Ik wilde er net naar binnen gaan en toen zag ik ineens uh, een man. Welke man dan? Ja, die van uh, die kluis kru had gehuurd. U weet wel, die uh, van die uh, misdadigers waarschijnlijk. Oh ja, dat weet ik. Maar wat staat hij eigenlijk, mevrouw? Uh, voor CNA, daar wacht ik. Is dat goed? Ja hoor, dan kom ik aan de middag naar u toe. Ja, tot zo. Hier ben ik een mevrouwtje. Nou, nou, wat snel, het lijkt de ook wel. Ja, ja, en waar zijn die inbrekers? Ja, eh, uh, als met zon doe je de sirene aankomt... ...leek het dat hij dan blijft wachten totdat hij hem arresteert. Jee, wat jammer nou, zeg. Zo, dat was even gelukt dat mijn auto in de buurt stond, zeg. Allermachtig, die snetgriet van die bank, die hebben me natuurlijk herkend. Geluk dat die, dat die agent platvoet dat, die, eh, dat die, die, die, die drie tonen gehoord, of tweetonige tonen gehoord, of het heel zo'n dingen aan zitten. Dat ik hem aanhoorde komen. Ook nog net op tijd weg zijn zich. Wat een lange dag. Zeg Josietje, je ja. zit nog eens ijverig te typen, maar het is één minuut voor vijf hoor. Uh, ja, ja. Ik zou er maar eens mee stoppen. Ja, maar ik moet toch eigenlijk. Ja, nee hoor, dat kan morgen ook wel. Zeg, heb jij de tunneltje alles gezien? Welke tunneltje? Dat die inbrekers gegraven hebben. Ja? Dat is ja? leuk hoor. Er dus staat van alles een koffiezetapparaat. En, en ja gisteren heb ik even stiekem gekeken. mocht eigenlijk wel niet, van die agent. Maar uh, ik heb even stiekem gekeken en uh, oh, ja, dat zijn nou ja, leuke leuk. dingen hoor. Ja. Dat is een hele tunnel, een hele lange tunnel hebben ze gegraven om hier binnen te komen. Spannend, hè? Ja. Weet je wat we doen? Ik zal eerst de deur even sluiten. Hè? Ja, dat is goed. Och, gaan meteen. we zo even naar beneden. En dan gaan weer naar beneden. Ja. Ja, dat is leuk. Nee, zeker. Kan je lacht, want je bent toch ook een vrouw? Je bent toch nieuwsgierig. Natuurlijk. <tus> ja, ook een vrouw, oh. Ja, ik niet natuurlijk, hè? Nee. Nou, kom op dan. Goed, we gaan. Брошь! Het boel een beetje opgeruimd, hoe jij zo'n snipperdagje had, weet je wel. Oh ja. En dat was, uh, ja, was een hele bende, hoor. was ontzettend werk. Ja. Dat heb ik gedaan in de Dat begrijp je wel? Want je kan niet in de kluis zitten als de klanten boven zijn, hè? Nee, dat kan niet, nee. Nee? Zeker niet. Zie, zie je dat gat, daar Ja. Ja, nou, daar zijn ze dus binnengekomen, hè? Oh, ja. Ga je mee Oh, het is niet donker. Ja, maar geef niet, hoor. er is een Ja, Ze hebben voor alles gezorgd, hoor. Doe maar aan, oh, te ja. gaan. Zie je nou, Ja, Ja, een koffiezetapparaat, kopjes op een tafeltje met stoelen. Dus dat is, dat je is een goed mooie elkaar. Ja. ja, gezellig. Dan zou ik best willen spelen en jij. Oh, <laughs> zullen we samen vadertje en moedertje spelen? Ja, ja, maar zullen ze het nog een keer ophalen? Nou, ik hoop het. En dan platvoet erachteraan. Dan hebben ze gelijk. hè? moeten we wel ja, even het muurtje dichtmaken. Ja. ja, anders was het nog van de horen ook. Uh, zeg, wat hoor ik daar in de verte een beetje gerommel? Hé, wat hoor je dan? Nou, een beetje schuiflauw je mond nou eens even, vrouw mens. Hé, hey, daar, kom... ja, daar komt ja, iemand aan! Daar komt iemand aan! Hallo! Ja, hallo zeg. het Hallo. toch dat je er bent. Handen omhoog! Ja, ja dat gaat zo moeilijk in het tunneltje, je kunt ja. ze wel zijn doen hoor. Ja, ze kan wel hoor, ja, ja. Dan maar ook meer gaan. We komen tegen het plafond, hè? Ja! Jullie zijn er gloeiend bij. Ja, als de koffie het COVID apparaat aanzet, wil je. Hoe kom je nog bij, want ze gaan arresteren, man een man. We zijn toch van de bank? Ja, ja. Ik, ik heb mijn anders toe gedaan, en... En heb ik een gevonden, daar ben ik een ingang van de tunnel gevonden. Oh, dat is even mooi. Dat, dat is mooi, ja. En dan kunnen de klanten zo komen voor gratis geld. Mag je wel een agentje bijzetten bij die andere ingang? Dan staan ze zo bij ons op de stoep, hè? Ja, ja. Dat is dat niet een beetje gevaarlijk? Ja, dat is niet de goede kant eigenlijk. Maar mooi dat u het gevonden hebt, hoor. Ja hoor, zeker. Het is een heel knap werk, hoor, agent. Ja, fantastisch. Jan, waarom wil je je koffiezetapparaat per se terug hebben? Ja, jongen, dit is een apparaatje van mijn moeder geweest. Dat, dat, dat is eigenlijk al van mijn moeder, dat heb ik even stiekem geleend, maar ze moet dit wel weer terug hebben. Ja, joh, je kan het niet maken om nu uh, dat ding terug te gaan halen. Dat, dan zien ze ons toch allemaal weer? Ja, ja, dan doen we dat toch s'nachts, dus nood kunnen we van mij dat nog schelen. Kijk, dat ding heb ik geleend en als mijn moeder dus weet dat ik hem gepikt heb en niet meer terug, dan weet ze gelijk weer dat ik een kraak in het zetten ben. binnen. Dat mag het oude mensen helemaal niet weten, Ik krijgt ze een dus dat ding moet terug, hoor, hoe dan ook? Ja, wanneer moeten we dat dan doen een keer? Nou, ik heb een idee, Weet je wat we doen? Nou. Als jij nou weer eens naar die bank gaat, hè? Gewoon als klant, en je gaat een paar, je hoeft niet zoveel te nemen, laten we zeggen 200 Belgische franken ga je halen. En dan hou jij ze een beetje aan de praat erboven. En intussen ga ik aan de andere kant in het tunneltje ga ik eventjes de koffiezetapparaat. Dan weet je zeker dat ze niet beneden zijn, snap je? Ja, al dat is misschien wel een goed idee. Als we dat nou doen, dan doen we dat uh, morgenochtend. Dan doen we dat gewoon overdag. Dan denken ze helemaal niet dat we dat durven natuurlijk. En dan, uh, dan haal ik even dat koffiezetapparaatje, die stoeltjes en die tafel. Dat is allemaal een zorgwezen. Is dat een idee misschien? Ja, dat dan zou dat, kunnen. Doen we dat? Ja. 225.000, 282.000 is dus is dus... 80. Hallo! Uh, ja, hallo, ik kom zo aan, ongelukkje. Oh, 200.000, dat is precies 30.000. Ja, zegt u het maar. Mag ik van u 200 Belgische Franken? 200? 2000 ja. zou je bedoelen? Nee, 200. 200, ja, is goed. Ik zal even kijken wat de koers is. Dat is 55 cent keer 200 is... 11 gold, precies, alsjeblieft. Ik zal even voor u oh, een beetje. Hallo, goedemorgen mevrouwtje. En, en, en is er nog nieuws over het uh, inbrekers? Nee, helemaal niet. Ik weet het. Uh, eigenlijk niks meer. Oh, mevrouw, sorry, maar ik moet weg want ik, ik heb een afspraak vergeten. En ik kom zo weer, oké? Okay? Uh, ja. Dag. Zo, so, die is snel. Ja, helemaal zo'n vreemde klant. Hoe zo'n vreemde klant eigenlijk? Nou, hij wilde 200 Frank hebben en dat is maar 11 gulden. Oh, dat is niet zoveel, 11 euro, dan kun je niet meer op reis gaan. Nee, zeker niet. Maar wanneer heb je eigenlijk uh, die man gezien? Ja, ik heb hem wel eens eerder gezien. Uh, dat is denk ik anderhalve week geleden. Wat wilde je toen alweer? Uh, oh ja, 10 euro ponden. Maar dat is ook al zo weinig. Ik wil ook veel weinig mee. Dus, zo. Dus. Is dat een vaste klant, eigenlijk? Nee, net die twee keer met die... Franken um, en ponden, maar voor de rest, nee, nooit, nooit eerder gezien. Dat is toch, dat is toch een beetje verdacht. Eh, Jan! Ja, wat is het? Hoe zit dat nou met het koffiezetapparaat, aan, Heb je ja, dat, dat weet weet nog ik. niet? Moet ik even een je zitten, niet zo te zeuren, man. Ja, nou, schiet dan een beetje op, ja. Ja, wat is het dan, joh? Deze zo zenuwachtig bent? Ze gaat zien ons, hoor. Wie ziet ons? Ja, nou, de politie. Politie? Nou, Waar is de politie dan? Ja, die is misschien wel boven aan het kijken naar ons, want we hebben gewonnen. Ho, hoe weet je dat dan, dat die politie hier boven is? Ja, nou, uh, ik was net in de bank en toen kwam de politie binnen en toen denk ik, ik ga maar gauw weg. Waarom hebben je het gedaan zo snel weer? Ja, anders dan. Ja, ik weet niet dan, dan. Dan was ik, ik misschien verdacht. Nou, ben je was wel verdacht, hè, man? Kom, m'n nul. Ja. Dat is waar. Jongens. Nou, ja, de politie. De politie wil niet vergeten. Ze zijn de eenbrekers. Ja. Die is misschien wel ja, vanaf moet ik moet ik doen. in huis, maar toen lijkt het toen. We, dan we dan moesten handelen. Ga je maar de deur. De, de... Kluis hek erin, kom. Ik loop om. En, en gooi die granaten uh, op die tunnelen. Dan kunnen we ze gevangen hebben. Ja, veel succes. Bye bye. In die tunnel gegooid. Oh man, wat heb je nou toch gedaan, jongen? Met het koffie zitten we <coughs> vast in die tunnel, man. Ach, zei niet, kon ik dat weten dat die vent nog slimmer was dan wij. Ja, nou, hoe moet dat nou? nou? We, <coughs> we, we moeten eruit en zo, uh, hoe komen we dan hoor, man? We zitten vast, man. <coughs> ik stik, we moeten eruit naar, de, naar, de, naar, de, naar de, oh. de bank toe. Kom op. Ja. Zo, <coughs> <Ha, ha. coughs> so, man, jullie zijn een gloeiend bij. Stik, nou heren, als jullie vreemd geld nodig hebben, moet je toch echt naar boven komen. Stik. U hebt geluisterd naar vreemd geld, een hoorspel van Marvel Brug. Het werd gespeeld door... De politieagent werd gespeeld door Richard Brunken, Eugène, dat was Niksonnega, José, dat was Frida Routerdink, Joop, dat was Niksonnega, Jan was Jitsen van de film en de regie werd gedaan door Zonnega.